Ze desuil. Jij recherchert.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 Maar negen mensen waren op eigen gelegenheid in Zuid-Afrika. Ze reisden dus niet met de reisorganisaties Kras of Stipreizen. Het totale aantal slachtoffers staat nog steeds op 103. Er zaten onder andere Zuid-Afrikanen, Libiërs en Britten... in het toestel van Afrikia Airlines. In verschillende Nederlandse gemeenten wordt gerouwd... om de slachtoffers van de vlieglamp. De burgemeester van Mook gelastte gisteren de raadsvergadering af... omdat er vier inwoners van de gemeente in het verongelukte toestel zaten. Het gezin was lid van de plaatselijke voetbal- en kortbalvereniging Eendag 30. De club heeft de uit- en thuiswedstrijden van alle teams voor de komende dagen afgelast. In Groesbeek houdt voetbalvereniging De Treffers vanmiddag een minuut stilte... omdat een clublid en zijn vrouw en twee kinderen heeft verloren. De burgemeester van Geldrop heeft gezegd dat haar oudste zoon met zijn vriendin is omgekomen bij de vliegramp. school Missalsa in Vlissingen heeft vanwege de dood van een van haar leden alle lessen voorlopig uitgesteld. In navolging van Spanje komt nu ook Portugal met een bezuinigingsplan om het begrotingstekort te verkleinen. De Portugese premier heeft daarover een akkoord bereikt met de oppositie, melden bronnen rond het overleg. Een van de maatregelen die worden genomen is de verhoging van de belastingen. Verder gaan de salarissen omlaag van politici en van topmensen van het Portugese staatsbedrijfsleven. Spanje en Portugal proberen met de bezuinigingsmaatregelen te voorkomen dat ze net zulke problemen krijgen als Griekenland. Voor de kust van Venezuela is een gasplatform gezonken. Alle 95 medewerkers zijn in veiligheid gebracht. Volgens de eigenaar van het platform is het nog niet duidelijk hoe het platform heeft kunnen zinken. Patrouilleboten zijn inmiddels aangekomen in het gebied. De omgeving loopt geen gevaar. Het dreigt geen milieuramp, zegt de Venezolaanse regering. Het weer: vanuit het noordwesten droog en plaatselijk zon. Maximaal rond 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en een paar graden zachter. Dit was het NOS-journal.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 Big Butter's boss Kate Moss can't find a job In a world of post-modern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 Best. Like it and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 Many times. En jij bent erbij. tree.